9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Anderhalve dag na een inval in Tripoli kampen de opstandelingen met tegenslagen. Vannacht ook onverwachte machtige zoon van Gaddafi, Sef al-Islam op in de Libische hoofdstad. Gisteren werd gemeld dat hij gevangen was genomen. En volgens een rebellenleider was hij inderdaad opgepakt, maar is hierin geslaagd te ontsnappen.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 ook uit andere plaatsen komen weer berichten over gevechten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is na een reis van drie dagen met een gepantserde trein in de Oost-Siberische stad Ulan ude gearriveerd. Kim, die niet durft te vliegen, passeerde zaterdagochtend de Russische grens. Verwacht wordt dat hij nu naar Turka aan het Baikalmeer wordt gebracht. Daar heeft hij morgen mogelijk een ontmoeting met president Medvedev. Het bezoek van Kim aan Rusland is met geheimzinnigheid omgeven. Hij zou onder meer afspraken willen maken over een Russische gaspijplijn. Rusland wil een leiding door Noord-Korea naar Zuid-Korea aanleggen. Maar Noord-Korea vraagt daar tientallen miljoenen euro's per jaar voor. De Zwitserse bank UBS wil zo'n 3500 banen schrappen. Zo hoopt de bank jaarlijks 1,7 miljard euro te besparen. UBS heeft last van de dure Zwitserse frank en de kwakkelende economie.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 ANDW ah, nee, Verkeersinformatie. Er staan 12 files, bij elkaar 50 kilometer. Het is dus niet al te druk. De meeste files zijn nu snel aan het oplossen. Een paar uitzonderingen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Reewijk staat 6 kilometer stil. De linker rijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Bij de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. Na een ongeluk op de parallelbaan zijn daar twee rijstroken dicht. In de A28, van Zwolle naar Utrecht, daar is de file nog erg lang. Tussen Vathorst en Leusden, 7 kilometer. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Hallo, ik ben Anita Witsier. In Caro Memories laat ik vroegere geliefden elkaar opnieuw ontmoeten. Maar als de Caro niet genoeg leden heeft... kunnen we geen Caro Memories meer maken...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 Goedemorgen, u hoort zo meer over een derde buitenechtelijke dochter van Prins Bernard. Royalty-verslaggever Mark van der Linden beweert dat die vrouw er is, dat die derde dochter er is. En u hoort hem zo, ik spreek hem zo duidelijk. Turkije gaat zich meer bemoeien met Libië. Turkse minister reist vandaag al naar Libië toe. En het laatste nieuws vanuit Tripoli krijgt u van onze verslaggevers. De stemming in de stad is nerveus. De stad wordt minder snel veroverd dan gedacht. En ook blijkt de zoon van Gaddafi, Safe al Islam, toch niet vast te zitten. eerder met wereldroeproep Hans-Jaap Hij is in Tripoli en vertelt wat hij om zich heen ziet gebeuren. Ik hoor vooral weer veel uh, geschiet uit de richting van Babazazia... ...de compound van Gaddafi. Op uh, de plek waar ik nu ben is het rustig. De uh, rebel die naast mij uh, stond en schoot ook... ...in de richting waar andere rebellen schoten...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 Inslagen zijn in gebouwen, bij ruitersneuvelen, weet ik het allemaal, waar echt gevechten plaatsvinden. En dan hoef je niet meteen met je neus tussenin te gaan staan. Verslaggever op de wereldomroep Hans-Jaap Melissen in Tripoli. Nieuws van deze ochtend uit Libië is toch wel de plotselinge verschijning van Gaddafi's zoon, Saif al-Islam, op de televisie. Beelden te zien hoe een breed uitlachende Saif door medestanders op de schouders wordt gen gen genomen, gehesen. Hij is ook vol vertrouwen, nog, die Saif, over de afloop van de strijd.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 but covered a sizable area around Colonel Qaddafi's compound... and the south-eastern part of Tripoli. Clearly these are in government hands. Nou zou Saeve eerder gearresteerd zijn... en de vraag is of Saeve überhaupt wel in de handen van de opstandelingen is geweest. Woordvoerder van de overgangsraad beweert van wel. Ja, yeah, definitief uh, was hij gearresteerd. Um, uh, we hoorden dat de mannen eraf hadden gegeven... We don't understand what would happen. Is it the inexperience of our fighters? Is it the way you know the gullibility, if you will, of our youth? Remember, this is een it's an uprising. Volgens deze vertegenwoordiger van de overgangsraad hadden ze safe te pakken, maar is hij ontsnapt. Waarschijnlijk door onervarenheid van zijn jonge bewakers. Ondertussen reist de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vandaag naar Libië. Nog niet naar Tripoli, maar wel naar Benghazi. Correspondent in Turkije, Bram van Meulen. Bram, dan ja. is hij er vroeg bij. Waarom? Ja, hij is er heel vroeg bij, uh, terwijl de gevechten nog niet eens zijn afgelopen. Uh, is hij nu de eerste bewindsman van een NAVO-lidstaat uh, die voet zet aan de grond in Libië. Inderdaad nog niet in Tripoli, maar in Benghazi, waar het natuurlijk veel makkelijker is om zo'n bezoek te brengen. Maar de Turken willen er toch, als de kippen bij zijn, nu de nieuwe machthebbers zich proberen in te kwartieren in, uh, in de hoofdstad. Niet in de minste plaats, omdat de Turken reusachtige investeringen hadden in Libië voor het uitbreken van de gevechten zes maanden. Geleden. En natuurlijk hopen ze daar nu weer aan de slag te kunnen voor de wederopbouw van het land. En tegelijkertijd denk ik dat Europa en de Verenigde Staten graag zien dat de Turken zich daar nu als eerste melden. Als enige moslimland in de NAVO en als regionale grootmacht met toch groeiende invloed in de regio. Ja, En komen de Turken dan ook feliciteren en zijn ze blij dat Gaddafi weg is? Ja, de, de boodschap is in elk geval uh, dat ze graag hebben dat uh, een nieuw Libië, een vrije Libië en een democratisch Libië hieruit voort uh, zal komen. Uh, het is overigens niet zo dat de Turken dat altijd geroepen hebben uh, en dat ze altijd hebben gewild dat Gaddafi zou verdwijnen. Ze hebben daar heel lang... Uh, Juist vanwege die bouwcontracten die ze daar hadden voor 15 miljard dollar wilden ze die relatie met Gaddafi eigenlijk niet verstoren met sancties of militair ingrijp. Maar toen er eenmaal een VN-resolutie lag en het lot van Gaddafi bezegeld leek, gooiden de Turken het roer om... Uh, en geven ze, hebben ze de afgelopen maand, maanden volmondig steun gegeven aan de NAVO-missie. En liet ze ook bijvoorbeeld toe dat Turkse vliegvelden werden gebruikt voor de bombardementen op, op Libië. Ja, dan, dan profileert Turkije zich in, de, ja. in dit opzicht in de buitenlandse politiek. Zouden ze dat ook kunnen gaan doen ten aanzien van president Assad van Syrië? Ja, kijk, de minister van Buitenlandse Zaken, Davutoglu, de Turkse minister... die zei gisteren dat alle leiders in de regio lering moeten trekken uit de gebeurtenissen... In Libië, daar ken ik van uitgaan dat Gaddafi eh, nu inderdaad gebeurd is en dat het allemaal voorbij is. Dat was een hele duidelijke boodschap eh, aan de Syrische president Assad, ook al werd hij niet met naam genoemd... die maar geen gehoor wil geven aan de Turkse oproep, aan de oproep van Europa en de VS... om dat geweld tegen zijn eigen bevolking te stoppen. En van de andere kant, Europa en de Verenigde Staten roepen nu allemaal op tot aftreden van Assad... en zover willen de Turken nog steeds niet gaan... Waarom niet? Waarom zetten ze daar niet wat meer druk op? Want dat zou wel kunnen helpen. Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met eigenbelang. Uh, Turkije weet in elk geval wat het aan Assad heeft... niet aan de mogelijke opvolgers. Want er is eigenlijk nog niet één, één charismatische figuur... die hem zou kunnen opvolgen, vooralsnog. Uh, voorheen was er een hele goede handelsrelatie met Syrië. Maar denk ook vooral aan de zeer wankele machtsbalans in de regio. Ga maar nadat dat er nu in Turkije zelf ook hard wordt gevochten... in het Zuidoosten tegen de Koerdische militanten van de PKK... ook over de grens in Noord-Irak. Er zijn zelfs... Zelfs commentatoren hier die nu suggereren dat Syrië achter de aanslagen zit van de afgelopen maand tegen het Turkse leger. En tegelijkertijd willen de Turken ook niet de toren wekken van buurland Iran dat Syrië nog steeds volmondig steunt. Dus het is allemaal heel complex, maar in zo'n complexe regio moet een land als Turkije alle bordjes in de lucht houden. En soms, Marcel, klettert er wel eens een op de grond. Ja, dus blijft het politiek daar op eieren lopen en misschien zijn de investeringen in Syrië ook wel niet zo groot als in Libië. Zeker niet. Dat helpt ook. veel minder olie. Precies. Dat uh, lijkt het, uh, inderdaad wel een reden ook te kunnen zijn. Correspondent Bram Vermeulen vanuit Istanbul. Ja, dan nog maar even over Gaddafi. Um, onvindbaar. Niemand weet waar hij op het ogenblik uh, is. Hij is tot nu toe de langstzittende dictator. De vraag is natuurlijk wel hoe lang nog. Over dictators gesproken. De vijf langstzittende dictators op een rijtje. Muammar Gaddafi van Libië.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 Wie heeft de medailles van Foekje Dillema? Ze zijn namelijk gestolen en de vrees is dat ze nu worden omgesmolten. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De problemen zijn er vooral op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk tussen Zevenhuizen en Reewijk staat 6 kilometer fieden. Het afhandelen duurt vrij lang, de linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar dan ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor knoopend grauwen staat 5 kilometer. Ook bij Rotterdam is de A16 dicht van Breda naar Rotterdam. Het gaat om de parallelbaan bij de Van brine Noordbrug. Voorlopig kun je beter omrijden via de hoofdrijbaan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Van Alicia de Bieleveld en Alexia Grinda was het al bekend. Maar Prins Bernard zou ook nog een derde buitenechtelijke dochter hebben... beweert royaltyjournalist Mark van der Linden. En hij is nu aan de telefoon. Tenminste, ik hoor een piep. Meneer van der Linden? Ja, ja u bent er. Goedemorgen. Ik word veel gebeld, dus vandaar de piep. Vandaar de piep. Nou, dan gaan we snel spreken. Die derde buitenwettelijke dochter, u heeft dat uh, uitgevonden. Waar zit u dat op? Dat zijn dingen die ik je op dit moment niet kan vertellen. Oh, dat is omdat, jammer. Uh, ja, het, het, het, het nieuws uh, rolt een beetje voor zich uit. Uh, uh, morgen wordt het boek gepresenteerd en daarin uh, komen meer details. En uh, nou, het verhaal in de Telegraaf klopt uh, in grote lijnen, of eigenlijk helemaal uh, zoals het daar staat...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 Daar kom ik dus later op. Project. Dit wordt het moeilijke van dit gesprek. Jullie vragen of ik iets, überhaupt iets kan zeggen. Dan zeg ik ja, dat doe ik. Maar ik kan niet heel veel zeggen. En dan vervolgens krijg je dit gesprek van wat zijn dan de bewijzen. Ja. Dan kom je dus in een soort van uh, catch uh, 22 of wat is het. Ja. ja, maar dat geeft niet. De vraag stellen is ook wel uh, deels ja. uh, be beantwoorden. Uh, natuurlijk, Kees Seur, kenner van de Koninklijk Huis... Uh, uh, heeft het ook gezien, Verbaas zich daarover. Hij zegt ja. ja, wil eigenlijk wel schriftelijk bewijs zien, Want uh, er wordt natuurlijk wel meer beweerd... dat, uh, dat ja. men kind ja. is van uh, lid van de Koninklijke ja, Familie... Maar... Van ik, ik hoor het meneer Vasseur zeggen. Ik heb zijn boek uh, ademloos gelezen. Ik heb ook vastgesteld dat hij bij zijn onderzoek heel kieskeurig is geweest... in de documenten die hij wel wilde gebruiken niet wilde gebruiken. Um, ik schets een wat positiever beeld over Juliana dan hij doet. Dus de echtgenote van de prins. Ja. En het gaat ook met name over de vrouwen. En Fasseur uh, uh, vergeet dat niet voor elke... Uh, vaderschapsrelatie, uh, dus een uh, vader-dochterrelatie... brieven naar het koninklijk huis gestuurd hoeven worden. Nee. Maar u, dus, bent, er, u uh, bent er zeker van? Ik ben er zeker van, ja. Ja. Ik ben niet de enige die er zeker van is. Kunt u wat vertellen over de achtergrond van deze derde dochter? Uh, ze is in Nederland opgegroeid. In Nederland ook, ook geboren? Ja. In de telegraaf lees ik ook dat het in de, in de, in de bevrijdingsdagen van 1945... Uh, dat ze verwekt zou zijn? Klopt. Dat klopt ook. Kunt u ook een naam geven? Nee, nog niet. Waar ze nu woont? Maar ik woont? kan wel zeggen dat ze vanavond bij RTL Boulevard en bij Knevel van de Brink zitten. En beide programma's hebben geloof ik uh, uh, als voorwaarde gesteld dat Gaddafi in leven moet blijven. Dus uh, dat is nog even belangrijker. Oh, precies. Ja, want dan gaat dat uh, nieuws voor. Uh, kunt u wel vertellen hoe ze heet? Of? Nee, dat, uh, die vraag had u net al gesteld, daar had ik al nee op gezegd. Had u al nee op gezegd? Yes. Goed. Heeft u haar zelf gesproken dan? Ja, ik heb er zelf gesproken. En sterker nog, ik spreek haar dadelijk ook weer, want uh, ze, komt, uh, ze is in Nederland. Is het een aardige vrouw? Ik vind het een fantastische vrouw. Het is een lieve vrouw. Ik vind haar lijken op uh, de twee andere buitenechtelijke dochters. Maar dat is natuurlijk uh, subjectief. Um, en um, ik ben heel blij dat ik voor haar meer dingen over haar uh, geschiedenis heb kunnen ontdekken. Want dat was de reden voor het eerste contact. Aha, en heeft zij bijvoorbeeld zelf geweten... Uh, dat ze dochter is van Bernard? Ja, want zij is naar mij toegekomen. Ah, zo zit het. Nou, dan zijn wij uh, zeer in gespannen afwachting. Ja, nou leuk om even gesproken te hebben. Uh, ja, nou het was toch redelijk informatief, meneer Van der Linden. Oké. Okay. Hartelijk dank. Goeiedag. Dag, Dag, dank u. U ook. Mark van der Linden hoorde u royalty verslaggever. U, u moet de andere programma's maar afwachten vandaag... om er meer over te weten te komen.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 daar gewoon ons werk doen, dan spelen we de halve finale. Maar je bent er bijna, hè, Paul? Ja, ik, we zijn er bijna, Gerard. Absoluut. Gerard en Paul. Gerard is hockeyverslaggever Gerard. De Grote en Paul is hockeybondscoach Paul van As. Vijf en half tien. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Zeventien gouden en bronzen medailles van Foekje Dillema. De atleten die in 1950 levenslang werd geschort, omdat de atleet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 Nou, niet, niet noem maar zwaard. Nee, voor, voor, voor, voor noordelijke begrippen was ik le, een goed atleetje. Ik deed hoog springen, verspringen en, uh, en uh, sprint. Maar niet dat ik zelf een geweldig talent was. Nee. Nee. Ja, het is natuurlijk een forse aardoleiding voor die tentoonstelling over, mevrouw Dille. Maar is er nog hoop dat ze er nog ergens weer op duiken? Nee.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 mevrouw Gees-Jorna over de medailles van Foekje dilemma die dus zijn gestolen. Einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Het is bijna half tien. Sven Kokkelman is hier om te vertellen wat er straks gaat gebeuren in Goedemorgen Nederland, Sven. Dag Marcel, goedemorgen. Tergend langzaam inhaalmanoeuvres door vrachtwagens die de hele boel ophouden op de snelweg. De VVD wil daar een einde aan maken. Elefantenrennen. Een... Ja. Dat ja, <laughs> <telk> moest <laughs> maar eens afgelopen zijn. <laughs> en pleit voor een inhaalverbod. Verder zijn politici niet te vertrouwen en ze luisteren niet. De Nederlander gelooft steeds minder in de democratie. Dat is op zichzelf geen nieuws, zou je zeggen. Maar het is nu wel vastgesteld in een heel groot onderzoek... van de Universiteit van Tilburg. En niet de staatsschuld is het grootste probleem in deze economische crisis. Maar jij, Marcel, en jij, Jan, <lacht> en ik, de consument dus. En uh, dat uh, uh, moet allemaal anders. En wat we zelf kunnen doen om die crisis te veranderen... horen we zometeen van oud-robeco-topman en beleggingsdeskundige Jaap van Duin. Ik heb niet meer om ik, uit te geven. Ik ook niet. Is op. Ja, dat is het probleem ook, Marcel. Daar gaan we straks over verder praten. <laughs> Eerst nu het nieuws van half tien. Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. Libische opstandelingen in Tripoli hebben te kampen met tegenslag. De troepen van Gaddafi hebben belangrijke punten van de stad nog in handen, zoals het hoofdkwartier van de Libische leider. En diens zoon Sefa al-Islam en Mohammed, diens twee zoons, die door de rebellen gevangen waren genomen, die zijn weer ontsnapt. Sef verscheen vannacht op straat voor journalisten en aanhangers en hij zei dat de familie nog steeds in Tripoli is. De Europese effectenbeurzen zijn zoals verwacht hoger geopend. De AIX-index noteerde kort na het begin van de handel een winst van 1%. Gisteren won de AIX 0,8%. Vanochtend en uh, gisteravond sloten ook de beurzen in Tokio en New York met bescheiden winsten. De Zwitserse bank UBS wil zo'n 3500 banen schrappen. Zo hoopt de bank jaarlijks 1,7 miljard euro te besparen. UBS heeft last van de dure Zwitserse frank en de kwakkelende economie. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is aangekomen in Rusland. Hij arriveerde per trein in oost siberië En Kim zou zijn gekomen voor overleg met president Medvedev over een gaspijpleiding van Rusland naar Zuid-Korea... over grondgebied van het noorden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB Verkeersinformatie. Er staat nog 40 kilometer file. De meeste files zijn snel aan het oplossen. Een paar uitzonderingen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat het vast na een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk, 7 kilometer. De rijbaan is wel weer vrij. Loopt daardoor ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor Knopend Gouwer staat 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de ambacht en de Van Noordbrug 7 kilometer. Is een ongeluk gebeurd. Dat gebeurde op de parallelbaan. Die is voorlopig helemaal dicht. Je kunt daar beter omrijden via de hoofdrijbaan.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 Sven Kokkelman. De VVD wil een inhaalverbod voor vrachtwagens. Consumenten medeschuldig aan de economische crisis, zegt econoom Jaap van Duin. Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in politici en in de democratie... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Roy Hirkens heeft deze hele week als standplaats. De gevangenis. Steeds meer gevangenissen slagen erin om winst te maken op hun arbeidsafdelingen. Zometeen hoe ze dat hier doen. Reacties en vragen kunt u kwijt op GoedemorgenNederland@kro.nl. Er moet, dames en heren, een algeheel inhaalverbod komen voor vrachtwagens op de snelweg. Dat is namelijk goed voor de doorstroming, terwijl het vrachtverkeer er zelf nauwelijks nadeel van zal hebben. Het voorstel komt van VVD-Kamerlid Charlie Abdrood. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe weet u zo zeker dat die vrachtwagens daar zo weinig last van zullen hebben? Nou, ik denk dat iedereen het zelf ook die op de snelweg zit kan constateren. Er wordt dan ingehaald, vaak met een snelheidsverschil van 1, 2, maximaal 3 kilometer. Dan duurt het inhalen minuten lang en dan gaat de vrachtwagen weer naar rechts. En dan eh, komt hij weer achter de volgende vrachtwagen te zitten. Het lost voor de vrachtauto's niks op, maar het veroorzaakt veel files. En 1 op de 5 ongelukken door vrachtauto's veroorzaakt, waar vrachtauto's bij betrokken zijn, komt door dit soort inhaalacties. Juist, dus een aparte strook ook op de snelweg voor vrachtwagens, zoals je dat in het buitenland wel ziet. Nou, het is niet per se een, een aparte strook... maar wij willen dat de vrachtauto's op de rechterbaan blijven... Uh, en dat de linkerbaan, dus de personenauto's... veel vlotter kunnen doorrijden. Maar wij komen het vrachtverkeer ook tegemoet... want wij willen tegelijk met het inhaalverbod... nog iets anders invoeren... namelijk een minimumsnelheid van 70 km op de snelweg. Dus wij willen niet meer dat... Uh, uh, een particulier iemand die zegt... ja, ik heb nog een hele oude caravan... ik ga vandaag eens een beetje door het land toeren met dat ding... dat hij met 50 of 60 kilometer op de auto wegkomt. Je moet op de autosnelweg minstens 70 kilometer rijden. Dat betekent dat de vrachtauto's die allemaal op die rechterbaan zitten... ook behoorlijk kunnen doorrijden. Ja, maar zo'n vrachtwagen rijdt 80 dat klopt, maar ze zijn ook allemaal afgesteld op een snelheid net boven de 80. En het probleem is dat de ene mag 82 rijden. Volgens de afstelling een andere 83, wettelijk is het 80. En dan gaan ze met één of twee kilometer snelheidsverschil inhalen. Dat lost eh, niks op, daardoor zijn ze niet eerder thuis. Maar ze veroorzaken veel files en regelmatig ook ongelukken daardoor. Ja, maar goed, tegelijkertijd bent u ook de partij van de ondernemers, toch? En ik hoor die ja. al zeggen, luister eens even, wij moeten gewoon zo snel mogelijk van A naar B. Dat eh, levert geld op en alles wat langer duurt kost geld. Ja, het aardige is dat ik uh, deze zomer ook een aantal transportbedrijven heb bezocht. En als ik het uh, met de ondernemers bespreek, zeggen ze eigenlijk allemaal... ja, je hebt eigenlijk gelijk. Het levert geen tijdwinst op. Uh, de automobilist ergert zich enorm aan die vrachtwagens die met hele kleine verschillen... Ergend langzaam, minutenlang, elkaar aan het inhalen zijn. Als je dat inderdaad combineert eh, met, dat, eh, minimumsnelheid, eh, met die minimumsnelheid op de rechterstrook. op de hele autosnelweg van 70 kilometer. dan vinden wij het eigenlijk een prima voorstel. Dus ook veel transportondernemers en vrachtwagenchauffeurs zeggen prima. Ook, ook die ergeren zich aan die vrachtwagenchauffeurs. die zich slecht gedragen en minutenlang de linkerbanen blokkeren. Goed, zullen we eens gaan buurt bij, als ik me niet vergis, een partijgenoot van u, Alexander Sakkers. Goedemorgen. Morgen. Algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland. Goed idee van uw partij? Uh, nee, uh, geen goed idee. Uh, laten we vooropstellen dat ik volledig de mening deel... Uh, dat uh, irritatie nummer één op de snelweg is... een vrachtauto die met 1 of twee kilometer per uur een ander inhaalt. Ja, dus, dus, dus allemaal rechts blijven rijden en dan dus, heb je het probleem uh, opgelost. Dus de gevoelens kan ik me zeer goed voorstellen... Uh, maar om dan vervolgens uh, voor te kiezen om in te gaan en in een halverbod uh, door Nederland maar, uh, te kiezen, vind ik uh, bijzonder slecht. Omdat het ook op heel veel tijdstippen van de dag. En op een flink aantal wegen uh, of niet nodig is, of nu al van toepassing is zelfs. Ja, maar wat is dan het probleem om het helemaal in te voeren? Nou, het pro probleem is dat ik uh, nog wil zien. Uh, hoe dat in Nederland gehandhaafd wordt. De politie heeft wel wat anders te doen. En punt twee is het zo dat uh, ik, en ik dacht dat dat ook voor de VVD-grot... Uh, veel liever heb, zoals de heer Abtroot net ook zegt... dat ondernemers zelf in de richting van hun chauffeurs... Uh, opdragen van zorgen voor dat jouw rijgedrag uh, fatsoenlijk is... en die één of twee kilometer uh, sneller dat je rijdt dan anders... schiet echt niet op, dus nee, doe ja. dat dan niet. Nee, maar dat doen ze wel. Ja. Nou, dat, dat wordt uh, sporadisch gedaan. En nou, dat is heel u, u, u, Ik weet dat u ook vaak op de weg zit, toevallig. En dat geldt ook voor mezelf en dat geldt ook voor meneer Abdrood. En je ziet ja, het gewoon. Ja. Je, doel, doel, dat, dat kunt u toch niet ontkennen, meneer Saks. Nee, oh nee, ik heb net gezegd dat dat irritatie nummer één is... Ja. Uh, van de andere automobilisten. Dus ik roep wat dat betreft chauffeurs op... om ervoor te zorgen dat je die magen van de sector uh, niet verknoeit. Dat ja. is één. En twee... Uh, ben ik een groot voorstander voor een dynamisch verkeersmanagement... waarbij je op momenten dat het druk is, zegt... en nou wordt er niet ingehaald, dat kunnen we met onze matrixborden... kunnen we dat heel goed kunnen we dat doen in Nederland. Ja. Op andere momenten is het helemaal niet nodig om dat te doen... en is er ruimte genoeg uh, voor die vrachtauto's om zijn gang te kunnen gaan. Goed, meneer Abtroot. Het is ja, helemaal kijk... niet nodig, dat kan de sector zelf wel reguleren. En doe het nou. als je het al doet, alleen maar op de mo momenten op de dag dat het nodig is. Nou, kijk, de praktijk is anders. Het is inderdaad uh, een van de grootste ergernissen van automobilisten, maar ook van veel vrachtwagenchauffeurs en transportondernemers. Ik heb er uh, afgelopen week weer een aantal gesproken, ja. die zeggen, ja, we ergen ons aan die, die, die, die, die, dat deel van de vrachtwagenchauffeurs en het deel van de transportbedrijven die het voor ons allemaal verzieken. Ja. We hebben ook een toenemend aantal buitenlandse chauffeurs. Ja. Uh, op bepaalde tijdstippen mag het wel, dan weer niet. Op de ene weg wel, andere niet. Laten we het nou simpel regelen gewoon. Inhaalverbod op alle autosnelwegen, auto's, maar ook die minimumsnelheid van 70 kilometer per uur. En ik vond eigenlijk dat de heer Sakkers eh, eigenlijk ook een pleidooi hield van ja, je moet ze netjes opvoeden en zo. Nou, als je eigenlijk niet wilt dat ze met die kleine, kleine verschillen minutenlang aan het inhalen zijn, verbieden het dan gewoon, gewoon niet meer doen dat is voor iedereen goed. prettig. En, goed, en veel minder ongelukken. Oké, okay, dat hebt u net al, ook al gezegd. De vraag is hoe, die dit, hoe u dit van elkaar gaat krijgen. Komt er een wetsvoorstel? Uh, nee, ik ga, we hebben begin september weer de eerste vergadering na de zomer met uh, de minister van Infrastructuur en Milieu. En dan ja. ga ik het idee voorleggen. Ja. En dan hoop ik dat zij positief reageert. Zo en als ze dat niet dat, doet? Uh, als ze dat niet doet, dan ga ik een motie indienen ga kijken of een meerderheid van de Kamer haar daartoe zou willen dringen. Maar goed, stap voor stap. Maar ik wil het wel eigenlijk nog dit jaar geregeld hebben. Goed. Nou, En meneer Zakkers, wat gaat u dan doen als meneer abt voet bij stuk houdt? Oh, wij, wij, wij zullen op correcte wijze zullen we kenbaar maken wat nou, volgens ons het beste is. Ik, ik ben wat verbaasd dat de heer Abtroot beweert dat de transportondernemers zijn mening delen. Ik spreek er meer, denk ik, dagelijks. Uh, die willen graag hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En zouden er, denk ik, grotendeels een groot voorstander van zijn... als je flexibel dit soort dingen doet en niet uh, een integraal verbod op inhaal van vrachtdoters over Nederland heen stort. Goed, uw standpunten zijn helder en ze verschillen van elkaar. Alexander Satter, Zakkers, Algemeen Directeur van Transport en Logistiek Nederland. Ik dank u wel. En Charlie Abtroot, Kamerlid voor de VVD. Ik dank u even zeer. Graag gedaan. De Vraag van Vandaag. Elke dag zetten we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Israëlisch bedrijf heeft een scanapparaat ontwikkeld om de waarde van ruwe diamanten razendsnel en nauwkeurig te bepalen. Hoe werd dat dan gedaan voor de komst van dit scanapparaat? Donny Rivioen van Koster Diamonds heeft het antwoord. Nou, in het verleden um, werden ruwe stenen gewoon uh, bekeken door, door slijpers met een, uh, met een loop. Dat is een tien keer vergroting. En um, om de, de beste manier om, uh, om, om een steen te beoordelen was vaak om de steen te vensteren. Dat betekent kleine vlakjes op de steen te slijpen. Zodat je goed in de steen kon kijken waar de, waar de onzuiverheden in de steen zaten. En uh, door middel van het nieuwe Sarin Galaxy systeem wordt dat allemaal uitgerekend. En geeft precies aan waar de insluitsels zitten. Dus de meerwaarde van het apparaat is... Dat exact wordt bepaald wat de beste manier is om van een ruwe steen een geslepen diamant te maken. En doordat de ruwprijs vandaag de dag zo hoog is, is elke procent die je meer uit het ruwe materiaal overhoudt, mooi meegenomen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedenborgennederland.nl voor uw vragen van vandaag. Gaan we terug naar de Gevaarnis... In Krimpen aan de IJssel. En daar is deze hele week Roy Higgins. Ja, de zoete geur van vers gebakken brood. Dat klopt. Het wordt hier in de baai gebakken. Er wordt gebakken door gedetineerden. Een heerlijke geur die, die waait hier regelmatig door de gangen van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. We komen de bakkerij binnen. Grote karren worden voortgeduwd met brood daarop door de gevangenen. Ed Slagboom, ja, u bent bakker. Dat zou je niet verwachten, een bakkerij in de gevangenis. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk uh, 15 jaar geleden eigenlijk, uh, een idee van uh, Leo Jansen geweest om een bakkerij binnen justitie te creëren. Uh, gedetineerden worden opgeleid tot bakker. Hè? Dus we beginnen eigenlijk met een basisopleiding. Uh, en daarbij uh, ja, proberen we gedetineerden uh, ja, een, een vak te leren wat ja, voor de toekomst misschien leuk is om buiten mee verder te gaan. Iedereen denkt natuurlijk, in gevangenis worden wasknijpers en doosjes gemaakt. Nou, dat denk ik wel, dat het nog steeds wel door mensen gedacht wordt. Maar wij hebben binnen justitie gedacht, van, nou, we gaan een leuk vak creëren. Wat uh, gedetineerden goed kunnen leren. Met ja, vakmensen, hè, want we hebben natuurlijk bakkers, drie bakkers binnen. Die uh, ja, uh, een opleiding hebben genoten vroeger. En ook jarenlang buiten hebben gewerkt. En ja, gedetineerden opleiden. Ja. Want hier wordt het brood gebakken. En dit brood wordt ook echt verkocht. Dit brood wordt verkocht binnen justitie aan keteraars. Keteraars die het brood verdelen over de inrichtingen. Sinds midden jaren 90 is het beleid van de overheid dat die arbeidsafdelingen in gevangenissen zo rendabel mogelijk moeten zijn. Wordt hier ook winst gemaakt? Ja, het brood wordt in principe met winst verkocht. Ja, je hebt hier natuurlijk geen personeelskosten. Hè? Dat is een van de grootste kostenposten bij bedrijven. Daar hebben jullie geen last van. We hebben wel gedetineerde kosten. Gedetineerden krijgen 1,5 euro per uur. En dat krijgen ze in 4 uur betaald. Dus ze krijgen toch een klein loontje. Ja, een klein loontje, hè? maar dat is natuurlijk wel een erg goedkope arbeidskracht in Nederland. Ja, dat klopt in principe wel. Een, goed, uh, een, een inrichting kost natuurlijk geld. Gedetineerden ja. de moeten ook verblijven. Maar je moet ze natuurlijk ook een kleine vergoeding geven. Want ze wat kunnen wat kopen bij de, ja, de interne supermarkt, maar zeggen. Nou, het heeft een klein stukje lopen. Bakplaten worden weer ingevet, schoongemaakt. Een van de gevangenen. Wat bent u aan het, aan het doen? Goedendag, ik ben net de laatste kar aan het vullen met brooddeeg, tarwebrood. We maken hier wit brood en tarwebrood. En dit is de laatste kar, die ben ik nu aan het vullen. Een bakkersuniform heeft u aan, het zweet op de voorhoofd. Is het, is het hard werken? Het is behoorlijk hard werken, maar het is hier natuurlijk ook lekker warm altijd. Dus ja, dan ga je ook een beetje zweten. Bent u nu net als bij de reguliere bakkers ook heel vroeg opgestaan? Nee, wij zitten natuurlijk gebonden aan het dagprogramma. Dus wij kunnen niet voor half acht de deur uit. Dus uh, om kwart voor acht beginnen we. Wat verdient u hiermee? Nou, gelukkig verdienen we hier in de bakkerij iets meer dan de gewone werkzalen. We hebben hier ongeveer 25 euro in de week. Maar we werken ook zes dagen. Zes halve dagen. Ja, het is wel peanuts. Is helemaal niets. Uh, nou ja, binnen, binnen justitie zijn we wel de grootverdieners. Maar het is natuurlijk helemaal niets. Nee, dat ja. klopt. Ja, wat kun je daarmee? Ja. Uh, wat kun je daarmee? Als je rookt, kan je pakje check kopen en... Uh, een keer misschien wat aardappeltjes en groenten en dan houdt het op. Ja. Vindt u het leuk om te werken? Dit is wel uh, een van de leukste werken die je binnen justitie hebt. Ja. Ja. Ik zit in, ben inmiddels negen jaar gedetineerd en uh, heb diverse werkzaamheden gedaan. Van afdelingsreiniger tot uh, zelfs metaal. En, uh, maar de bakkerij, en dat is natuurlijk ook vrij uniek, is het wel het leukste werk wat er is. Ja. Waar heeft u het aan te danken aan dat u nu dit goed. werk mag doen? Aan mijn goede gedrag natuurlijk. Ja. Waarom zit u hier in de gevangenis? Waarom bent u in de gevangenis beland? Ja, dat, uh, door omstandigheden en uh, geweldsdelict en uh, 16 jaar gekregen. Dus uh, nu negen op opzitten, nog een uh, jaartje. Dan uh, kan ik gefaseerd worden dus naar open kamp. En dan uh, kunnen we weer langzaam terug naar maatschappij. In. Je zit al negen jaar in een gevangenisregime. Uh, Betekent dat dat dit het ook heel fijn vindt om te werken? Om gewoon een dagbesteding uh, te hebben? Oh, ik dacht weinig. hij ging vragen hoe ik het fijn vond om hier te zitten. Nee, ja, het, is wel, nee het is zeker heel fijn om te werken. En denk ik ook heel belangrijk voor je dat je toch een, uh, ja, iets wat van een dagindeling hebt. Want als je maar constant, net als bijvoorbeeld in het begin in de HVB... Uh, in het begin tijd, als je een beperking zit, zit je dagenlang maar op je cel. Gebeurt er natuurlijk helemaal niks. En nu ben je toch even weg en je werkt. En, uh... nou, veel succes erbij. Dank je wel. Vanuit de gevangenis was dat Roy Heerkens. Straks, Amerika heeft een schuld van 815 miljard dollar aan China. En dus ging vicepresident Joe Biden even langs om te zeggen... dat ze geen wanbetaler zijn. Eerst nu, de Nederlander heeft steeds minder vertrouwen in de democratie. Politici, politici zijn niet te vertrouwen en ze luisteren niet. Het lokale bestuur van gemeenten heeft juist wel veel vertrouwen van de Nederlander. Blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Frank Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Um, blijkt allemaal uit de legitimiteitsmonitor democratisch bestuur. Um, de gegevens die ik zojuist opnoemde. Nou, dat de Nederlander steeds minder vertrouwen heeft in de democratie is niet echt nieuws, toch? Of wel? Uh, nou, met dat vertrouwen in de democratie valt het op zich nog wel mee. Dat ziet er nog redelijk goed uit. Maar op onderdelen van, uh, van de Nederlandse democratie... Uh, zijn er wel wat statistieken die er wat minder goed uitzien. Welke zien er uh, minder goed die, uh, uit? Nou, die hebben eigenlijk vooral te maken met de politieke partij. Uh, dat is een hele belangrijke schakel in de representatieve democratie. Maar als je al die statistieken op een rij zet, die we op een rij hebben gezet... Dan, uh, dan valt toch wel op dat dat eigenlijk de zwakste schakel is in het, uh, in het geheel. Uh, ik kan misschien wat dingen opnoemen. Nog maar 2% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. Uh, 70% van de Nederlanders uh, zegt zich geen aanhanger te voelen... van welke politieke partij dan ook. Die moeten natuurlijk wel eens in zoveel jaar hun keuze bepalen... Dat blijkt dan toch altijd wel weer lastig te zijn. Ja. En uh, ja, een kleine 300.000 mensen... Uh, uh, uh, zijn eigenlijk nog maar bij een politieke partij betrokken als lid. Ja. En dat is een, ja, een, een, kleine, een kleine Nederlandse stad. Maar dat is wel ongeveer de basis van ons systeem, die partijen. Ja, dat klopt. Dat, uh, je zou kunnen zeggen dat zijn, dat zijn hoge bomen in ons systeem. Uh, die hun wortels hebben in een toch wel dunne bodem. Een bodem die ook, die ook steeds dunner is geworden. En uh, je zou wel kunnen zeggen dat, uh, dat vooral de, de, de politieke partij... Uh, wat te ver is afgedreven van de samenleving. Dat geldt overigens niet voor het hele systeem, hoor. Uh, iets van 95 procent van de bevolking uh, steunt de democratie. van 75 is nog steeds wel tevreden met de werking van de democratie. Dus dat ziet er allemaal niet zo dramatisch uit. Nee. Maar op onderdelen zijn er wel degelijk uh, wat zorgpunten. Ja, maar goed, die politieke partijen proberen al jarenlang... in ieder geval al een decennium lang... aansluiting te vinden weer bij het electoraat. Zeker naar de periode Fortuin, zal ik maar zeggen. De moord op Fortuin. Dan zie je trouwens ook uit uw onderzoek... Uh, uh, dat daar een enorme dip in het vertrouwen zit, hè? Ja. Uh, ze zijn op hun hurken gaan zitten in de straat. Ze zijn thee gaan drinken in koffiehuizen. Uh, ze hebben van alles en nog wat geprobeerd. Maar kennelijk heeft dat dus niet geholpen. Daar lijkt het op, ja. ja. Uh, er is toch een, uh, uh, uh, nou, uh, een, een fors deel van de bevolking... Uh, dat zegt dat, uh, uh, dat ze het idee hebben... dat de politiek weinig belangstelling heeft voor hun mening... En nou, omgekeerd hebben zij dan ook weer weinig belangstelling voor de politiek. Het is geen meerderheid, maar het is toch wel een stabiele minderheid van zo'n 40 procent. Ja. En dat is, uh, dat is vrij fors. Wat is de oplossing? Uh, ja, ik denk toch dat de oplossing uh, gezocht moet worden uh, waar het probleem vooral zit. En dat zit bij politieke partijen als schakel in een de representatieve democratie. Maar wat, die wat moeten die doen? Niet zomaar, die zijn niet zomaar te vervangen. Nee, maar wat uh, nou, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb daar zelf al een idee over. Ik denk dat wij uh, als samenleving manieren moeten vinden... om uh, bijvoorbeeld politieke ambten, zetels in raden en staten... en uh, ook portefeuilles, ook op een andere manier te verdelen. Anders dan via dat smalle paasje van de politieke partij. Rechtstreeks kiezen? Je ziet wel dat mensen dat heel erg graag uh, willen... Uh, dat zijn echt hele grote en ook stabiele meerderheden die zich daarbij uitspreken. Uh, ja, het is de vraag of dat uh, uh, uh, meteen zo aan de dijk zet. Uh, ik zou het wel heel wat vinden als, uh, als er ook eens gerekruteerd werd... Uh, van buiten die 300.000 mensen die, die lid zijn van een politieke partij. Er dus dus dus is natuurlijk ongelooflijk veel talent. Openbare inschrijving als het ware. Een laatste punt ja. nog. Uh, u zegt net uh, in dat onderzoek uh, um, dat uh, de uh, gemeenteraden wel degelijk veel vertrouwen genieten. Maar er komt geen hondstemmen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kan dat? Uh, ja, gemeenten die, uh, die, die, die doen het redelijk... Relatief goed. Uh, er komt nog steeds wel iets van 60 stemmen. Maar dat is minder dan bij landelijke verkiezingen, dat is waar. Uh... Dus het, het zou heel goed kunnen dat mensen de lokale politiek eh, wat minder interessant vinden... maar tegelijkertijd wel redelijk tevreden zijn met de dienstverlening van, uh, van gemeenten. Maar als je nou uh, ontzettend tevreden bent... Dat geven je, ze ook al aan. En je hebt veel vertrouwen in zo'n gemeenteraad... maar je gaat, je gaat niet naar de stembus om die mensen te kiezen. Dat, dat, dat, is dat geen touw aan vast te knopen of vergis ik me nou? Ja, het zou natuurlijk ook nog een teken van tevredenheid kunnen zijn. Hè? Dat mensen denken van, nou ja, het gaat wel goed. Ik hoef niet zo nodig uh, die gang naar de stembus te maken. Maar dat, dat, dat, ja, dat kan natuurlijk wel uh, tegen zich keren. Goed, nou, uw zorgpunten zitten met name dus bij de politieke partijen. Maar ook die conclusie is op zichzelf niet nieuw. Dat is iets wat die politieke partijen zich ook al jaren realiseren. Maar het punt is dat niemand de oplossing nog heeft gevonden. Ja, nou ja, en wat toch ook wel nieuw is, is dat eh, als je zoveel statistieken op een rij zet... dat je dan ziet waar de problemen wel zitten en waar ze niet zitten. En op een heleboel vlakken waar de afgelopen jaren van is beweerd... dat er hele grote problemen zijn, blijkt het eigenlijk wel mee te vallen. En dat, eh, nou ja, dat, dat kan ook helpen om de punten aan te pakken... waar, eh, waar wel duidelijke problemen zitten. Frank Hendricks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde... aan de Universiteit van Tilburg. Ik dank u zeer. Oké, okay, graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden heeft een vijfdaags bezoek aan China achter de rug. De Verenigde Staten zijn geen wanbetaler en zullen nooit failliet gaan, zei hij daar tegen de grootste schuldeiser van de, de VS. China heeft maar liefst 815 miljard euro te goed van het land, van de onbegrensde mogelijkheden. Maar toch zijn ze dus geen wanbetaler, zegt de vicepresident Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan je dat volhouden? Uh, you're safe, zegt uh, Joe Biden inderdaad. Ja, Joe Biden werd gestuurd natuurlijk een beetje voor een deel op als een soort... Uh, ...geruststellingsreis. Uh, uh, de reis was anders ooit begonnen... Uh, ...als een soort algemene reis... ...om de nieuwe aanstaande premier van China te ontmoeten. Maar het werd natuurlijk een reis... inderdaad ...om de Chinezen en de Chinese investeerders... ...en houders van schuldpapier... ...Amerikaans schuldpapier... ...gerust te stellen over de staat van de Amerikaanse economie. En hij zei... ...dat is niet alleen in jullie voordeel... ...en niet alleen in jullie belang... ...dat wij wij, Amerikanen, uh, onze schulden nakomen. Dat is ook namelijk in ons eigen belang. Want wij houden zelf, Amerikanen zelf, het overgrote deel van al die staatsobligaties. Jullie zijn slechts een minderheidsaandeelhouder uh, zeg maar, van, an, dat schuld, van ja. die schuld. Dus goed, het maar, is in ons eigen interesse. Maar wat, wat doen de Verenigde Staten om die schuld in te lopen? Meer lenen. Ja, er wordt nog steeds meer geleend, al is er natuurlijk nu, de afgelopen zomer heb je dat gezien, dat enorme debat geweest. En dat is eigenlijk voor het eerst over schuldenverlaging en over het afremmen van het schuldentekort, de staatsschuld, het financieringstekort. En zelfs een supercommissie die nog meer bezuinigingen moet afkondigen. Het gaat dus om zeg maar, bezuiniging aan de ene kant en belastingverhoging of in ieder geval belastingverruiming, zodat er meer inkomsten uit de belasting kunnen worden gehaald aan de andere kant. Ja. Zijn de Chinezen gerustgesteld na het bezoek van Biden eigenlijk? Ja, dat is de vraag. Uh, er werd over en weer door de officiële delegaties gezegd... ja, we vertrouwen de Amerikanen, we weten dat de Amerikanen hun schulden nakomen. Uh, dat heeft Biden natuurlijk ook nog eens een keer onderstreept. Dat heeft hij nog eens een keer gezegd in een speech aan de universiteit. We, we are a safe bet. Uh, het is in, onze, in ons belang en het is in jullie belang. Dat nou, is natuurlijk de vraag, de markt kan alleen die vraag beantwoorden. Maar het is in ieder geval in Amerika zo geweest dat sinds de... Eh, sinds de downgrade eh, door Standard Poor's van, eh, van de Amerikaanse kredietwaardigheid... is ja. er een run geweest op staatsobligaties. Dus het is niet zo dat die staatsobligaties, de Amerikaanse treasury bonds... minder waard zijn geworden. Er is zelfs een run op geweest. Juist. Goed, de vraag is natuurlijk hoe dit allemaal verder gaat. Want je had, zoals je zelf al zei, dat enorme debat in de zomer. Toen maakte iedereen zich grote zorgen. De effect daarvan op de financiële markten was ook heel, heel, heel erg duidelijk zichtbaar, zal ik maar zeggen. Ja. Je zegt nu net, de, komen, de belastingen moeten omhoog. Er komen belastingverzwaringen aan tegelijkertijd zijn de verkiezingen volgend jaar. Nou, dat is geen goed nieuws voor pre president Obama. Lijkt me. Nee, en die kan wel wat goed nieuws gebruiken, zou ik maar zeggen. Uh, die zit al langer in de hoek waar de klappen vallen. Nee, dat is inderdaad geen goed nieuws. Maar er moet worden samengewerkt door republikeinen en democraten in deze supercommissie om gezamenlijk dit af te spreken. En daar zit een kans voor Obama dat het namelijk niet alleen gaat over belastingverhoging, maar ook bijvoorbeeld in over het snijden in bijvoorbeeld de defensiebegroting. Die enorme defensiebegroting van ongeveer 700 miljard dollar per jaar. Dat zijn kansen voor Obama om daar voor zijn linkse achterban wat weg te halen. Maar je hebt helemaal gelijk, Sven, dat het voor Obama natuurlijk een slecht uh, uitgangspunt is... een jaar voor de verkiezingen, ruim een jaar, om het nu te gaan hebben over wellicht belastingverhoging. Juist. Goed, nou ja, die gezamenlijke commissie dus van Democraten en Republikeinen moet voor Kerstmis klaar zijn hè, met haar werk. Uh, dat is dus even uh, wachten en te kijken of de, of de president daar enige... Uh, gereedschap krijgt van die commissie, zal ik maar zeggen, om dan uh, gedekt te zijn voor die verkiezingen, als ik het zo mag formuleren. Tegelijkertijd was die Biden in China voor nog een paar andere dingen. Hij heeft kennis gemaakt met de vicepresident daar. Ja, hij heeft kennis gemaakt met de vice-president, waarvan algemeen wordt aangenomen dat hij nieuwe premier zal worden. vicepremier Dat hij de nieuwe premier zal worden. Daar heeft hij mee besproken, he, de, de aloude onderwerpen altijd tussen uh, het handelstekort. Er wordt veel te veel geëxporteerd vanuit China naar Amerika en niet genoeg geïmporteerd. En China klaagt al jaren over uh, niet genoeg visa voor uh, Chinezen Chinese die in Amerika willen ondernemen of willen studeren. Nou, dat zijn de lopende problemen die ook nog even werden meegenomen. En dan werd er nog een basketbalwedstrijd bezocht door Biden... Um, en dat was de laatste basketbalwedstrijd die in goede orde werd afgewerkt. De, de volgende basketbalwedstrijd, een soort toernooi tussen een Amerikaans team en een Chinees team, liep uit op een enorm handgemeen, een enorm gepecht op de arena. <laughs> dus het is goed dat Biden bij de eerste, was, eerste wedstrijd was en niet bij de tweede. Dan houden we de relatie nog even uh, in orde, zeg maar, tussen deze twee grootmachten. Goed, een hoop woorden, een hoop beloftes. Nou, maar kijken wat er van terechtkomt. Juist. Michiel Vos vanuit New York. Ik dank je zeer. Geen Straks, dames en heren, als de economische crisis... als we die effectief willen bestrijden... dan moeten niet alleen overheden en banken hun gedrag gaan veranderen... maar ook de consument moet zich anders gaan gedragen. Hoe, dat vertelt zometeen oud-robeco-topman Jaap van Duin. Heeft een nieuw boek uit, of daar werkt hij aan. En de nationale ombudsman gaat de strijd aan met onbegrijpelijke oproepen... mededelingen en advertenties van de overheid... waar volgens hem geen touw aan vast te knopen is.